Het NOS-journaal. Gert Kluk. Drie lichamen gevonden in huis in Kekerdom. Iraakse vicepresident ter dood veroordeeld. En prinses Maxima zwemt voor het goede doel in Amsterdamse grachten. Het weer vanavond helder en zacht. Vannacht in het westen wat bewolking, kans op een bui. Morgen eerst wolkenvelden, smiddag zonnige periode. De dagen erna wisselvallig en beduidend frisser. In een huis in Kekerdom in Gelderland zijn vanochtend drie doden gevonden, meldt de politie. Verslaggever Colette van Nune is ter plaatse. Colette, wat kun je vertellen over de slachtoffers? dat een van hen een politieman is. En een politieman die ook een wapen mocht gebruiken. Dus geen uh, administratief medewerker of iets dergelijks. De politie wil alleen niet bevestigen... dat uh, de drie slachtoffers ook met een dienstwapen uh, zijn gevallen. Uh, dus um, dat is verder speculeren. Uh, en dat speculeren gaat nog even door. Bijvoorbeeld door de regionale media... die van buurtbewoners hebben gehoord... dat het gaat om een drama in de relationele sfeer, um, maar dat wil de politie dus ook niet bevestigen. Ja, een van de drie is een uh, politieman. Wie zijn die andere twee dan? Ja, dat is niet duidelijk. Dat, hmm. uh, dat, dat wil de politie niet bevestigen. Dus het zou kunnen gaan om een, een relationeel drama, maar uh, dat is niet bevestigd. Dus daar moeten we verder even niet over speculeren, denk ik. Het is wel iets wat hard aankomt natuurlijk in zo'n klein dorpje. Kekerdom heeft maar uh, ongeveer 600 inwoners... Klein dorpje ten oosten van Nijmegen, vlakbij Millingen, bij de uh, Billingenwaard. En onderaan de dijk uh, staat dat huisje waar die politieman dus in woonde. Ja, uh, het is uh, speculeren, zeg je al een beetje. Goed, duidelijk is dat het een politieman een van de doden is. Over de toedracht is dus nog niets bekend. Nee, over de toedracht is uh, niets bekend. Um, het is wel zo dat doordat uh, het uh, een politieman is... Van het korps Gelderland Zuid, dat nu het korps Gelderland Midden het onderzoek verder voortzet. Wie heeft de dode eigenlijk gevonden in het huisje? Een buurtbewoner. Een buurtbewoner die, uh, althans, de, de, de, de, een buurtbewoner heeft de politie gealarmeerd. Wij hebben dan weer gehoord dat een buurtbewoner zelf die doden heeft uh, gevonden, dat is niet bevestigd. De politie wil alleen bevestig, bevestigen dat een buurtbewoner ze gebeld heeft vanmorgen. dat ze toen meteen ter plaatse zijn gegaan in dat huis uh, in Kekerdom. En daar drie slachtoffers hebben gevonden, drie doden hebben gevonden. Verslag collega van u, dank u wel.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 En dat die landen de steun verdienen van de rest van de Europese Monetaire Unie. Irak werd vandaag getroffen door een golf van aanslagen. Rond de 50 mensen kwamen om het leven. De zwaarste aanslag was op een legerbasis ten noorden van Baghdad, waar 11 militairen werden gedood. In Irak was ook de ontknoping van een geruchtmakende rechtszaak. De voortvluchtige Soenitische vicepresident Tarek al-Hashimi werd ter dood veroordeeld. De rechter acht hem verantwoordelijk voor een groot aantal moorden. Correspondent voor de Arabische wereld, Lex Rundekamp. Wat heeft Hashimi volgens de rechter op zijn geweten? Tariq Hashimi zou leiding hebben gegeven aan doodseskaders... die uh, ambtenaren, topambtenaren en veiligheidsmensen uh, vermoorden. Politieke tegenstanders. Uh, voormalige lijfwachten van hem zijn als getuigen gehoord in de, in de rechtszaal. En ook als verdachten, overigens. Het waren een stuk 36 mensen. En die hebben beschreven dat ze inderdaad betaald werden door uh, al Hashemi en zijn schoonzoon. Uh, voor het ja, voor plegen van aanslagen en moorden. Hij is veroordeeld tot de strop voor twee moorden, heel concreet. En een derde aanklacht tegen hem is uh, weggeboven. Uh, Hashemi is Soeniet. Uh, de slachtoffers zouden vooral Shiiten zijn geweest, hè? Ja, het is, kijk, het is een, een hele geruchtmakende zaak tegen deze vicepresident. Hij is op dit moment nog steeds gewoon formeel vice vicepresident... Uh, omdat het een soort spiegel is van de strijd die in Irak gaande is... en waar je ook vandaag van ziet dat dat zo verschrikkelijk veel aanslagen... en moordpartijen leidt, pijn geeft. Simpel gezegd komt het erop neer dat zeg maar, de aanhangers van Saddam Hussein... De, dat zijn de Soenitische moslims, vechten in Irak tegen hun eigen regering... ...die door de Amerikanen in het zadel is geholpen vooral... ...en die gedomineerd wordt door Shiïtische moslims. En er is er nog een derde partij, de Koerden... ...die hebben in het noorden van Irak hun eigen gebied... ...proberen helemaal op eigen benen te staan... ...wat ze aardig lukt omdat ze veel olie hebben. Nou, die partijen zijn met elkaar in gevecht... ...en daardoorheen komt er voortdurend de Iraakse afdeling van Al-Qaeda die uh, in Irak zeg maar een soort chaos probeert te creëren, omdat ze een gebied zoeken waar ze hun eigen uh, ja hun eigen politiek kunnen uitvoeren, al Qaeda zoekt uh, gedestabiliseerde gebieden om uh, te kunnen opereren. Nou, dat is een soort kluwe daar in Irak die al sinds het vertrek van Amerikanen drie kwart jaar geleden ja. Echt steeds verschrikkelijk wat vorm aanneemt. Ja. Hashimi um, is gevlucht naar Turkije. Turkije wil hem niet uitleveren. Zelf heeft hij gezegd: uh, er klopt helemaal niets van die beschuldigingen. Er wordt een politiek proces tegen mij gevoerd. Zou hij gelijk kunnen hebben? ...in dat opzicht voor een deel absoluut gelijk heeft. Er wordt daar politiek, gevochten, uh, politiek gestreden op een manier die wij niet echt goed kennen in ons eigen land. Er wordt echt veel geweld door alle partijen ook gebruikt. Uh, dus hij heeft gelijk als hij zegt dit is voor een deel een politieke strijd die hier gevoerd wordt. Maar vergis je even niet, er waren behoorlijk wat aanwijzingen... ...dat hij betrokken is bij het bijvoorbeeld vermoorden van zes rechters... Uh, in, ...in Irak. Dat, die, die zaken werden niet letterlijk behandeld... ...maar er waren 300 aanklachten tegen hem... ...van 300 moord, moorden. Uh, daar zaten rechters tussen. Dus kijk... Uh, uh, ...hij heeft gelijk daarin... ...maar het is niet zo dat het een... volkomen brandschone politicus is. Consument van de Arabische Wereld, Lex Rundekamp. Dit is het NOS Journaal... ...met Gert Kluk. Bij een ongeluk op een zeeschip in Terneuzen is een matroos omgekomen. De Filipijn werd tijdens het afmeren geraakt door een tros die brak. Hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Het zeeschip was onderweg naar Antwerpen en legde aan in de westelijke sluis van Terneuzen. De politie Zeeland onderzoekt de zaak. De Nederlandse kapitein en andere opvarenden worden gehoord. En ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid stelt een onderzoek in. Prinses Maxima heeft vanmiddag meegedaan aan de actie Swim City. Een zwemtocht van ruim... 2.000 meter door de Amsterdamse grachten om geld in te zamelen... voor onderzoek naar de ongeneeslijke zenuw- en spierziekte ALS. In een en met een oranje badmuts op sprong ze het water in... bij de marinekazerne in Amsterdam. Een verslag van Menno Reemeyer. Wij hebben hier een gasten, ik zeg nadruk een gasten... van koninklijke huizen naar een koninklijke hoogheid, Prinses Maxima, doet mee met de Amsterdam City Square. De prinses, natuurlijk als belangrijkste naam die meeswemt, maar er zijn er meer. Pieter van der Hogeband bijvoorbeeld, de veelvoudig Olympisch zwemkampioen. Maar ook Maarten van der Weijden, nog zo'n Olympisch kampioen. Hij onder in Peking goud in het open water, dat hij zelf van kanker was genezen. Hij weet dus hoe belangrijk onderzoek is. Ja, Het, het is, ja, is zo'n vreselijke ziekte en omdat het zo weinig mensen treft... Ja, is, is onderzoek financieren ook heel lastig. En dat, dat probleem is heel logisch en dat kunnen we niet... Eh, voorkomen. En dat, dat gebeurt is heel logisch, maar dat er dan een groep mensen opstaat en zegt we gaan het aanpakken, we gaan iets heel moois organiseren. Uh, ja, heel gaaf. Prinses Maxima zwemt trouwens niet alleen. Naast beveiligers zwemt ook voorzitter Mark ter Haar mee. Hij is een goede vriend van het Drist. paard en hij vertelt waarom 14 vrienden deze actie tegen ALS zijn begonnen. De achterliggende gedachte is uh, uh, het gevecht tegen de ziekte ALS. Uh, ALS is een zeer onbekende ziekte. Inmiddels eigenlijk niet meer, want heel veel mensen kennen ALS. Maar het is een kleine ziekte, dat betekent dat er weinig fondsen zijn voor onderzoek, ondersteuning. Dat willen wij veranderen door deze race te zwemmen. En waarom dan een zwemrace in misschien wel de smeerste trachten van Nederland? Uh, vorig jaar hebben wij in Turkije hebben we een, een, een, een, met 14 keels een, een, een rare zwemrace gezwommen. Dat was ongeveer 5 kilometer. Uh, dat hebben we toen ook voor ALS gedaan. Toen hebben we 90.000 euro opgehaald. In de bus terug vanuit Zuid-Turkije na het vieren van de overwinning... We, uh, zaten we 4,5 uur in de bus en daar is dit wilde idee ontstaan. Wat is het reedsbedrag? We gaan uh, naar 6 ton als we er niet al overheen zitten. En dat is fantastisch. En is dat genoeg? Nee, dat is niet genoeg. We moeten miljoenen naar deze ziekte. en uh, Daar gaan we hard aan werken, want volgend jaar op 8 september 2013 zwemmen we weer. Maxima komt eraan. We leggen het vast, hoor. Op de brug bij de Nieuwe Herengracht gaat het als een lopend vuurtje. Welke badmuts? Ik heb geen idee. Oranje. Een, een oranje, maar dat lijkt me logisch, toch? De eerste staat de rest van het gezin te wachten: uh, Willem -Sander. Ja. Uh, en Sander. Uh, en drie uh, dochters. Uh, Watjes hebben ze in de hand? Het kan een beetje, maar het klopt goed. Goede Mark de Haar, voorzitter, hoe ging het? Ja, waanzinnig, het is zo mooi. Konden de prinses het een beetje? Kon ze het Absolute. bijbenen? Ja, ik moest, ik moest nog mijn best doen. Hoogheid, mag u ons vragen? Bent u trots op mevrouw? Ik ben immens trots op mijn vrouw dat ze dit gedaan heeft, toch onder die druk, dat ze binnen 50 minuten het afval geslommen heeft. Ze is een topsportvrouw, die echt, een, de, ja, die houdt van duur zwemmen. Ja. En dat kan ze hier laten zien, in de grachten van Amsterdam. Wat wil je nou nog meer? En u weet hoe belangrijk het is dat de familie aan het eind staat? Absoluut, dat is het allerbelangrijkste. En ik vind het ook heel belangrijk dat de grachten van Amsterdam zo schoon zijn dat je er echt kan zwemmen. Helemaal maar! Sport. De ronde van Spanje is gewonnen door Alberto Contador. Hij behield ook in de laatste etappe de rode leiderstrui. Die etappe eindigde in een massasprint. En Gio Lippens dat leverde natuurlijk weer een overwinning op voor John Degenkolb... de sprinter van de Nederlandse argos Shimano-ploeg. Het was misschien wel een van de gemakkelijkste overwinning. De overwinning van John Degenkolp in de massasprint, want hij werd goed afgezet in de laatste honderden meters en hij maakte het simpel af. Hij won de etappe voor Viviani en Benatti, twee Italianen. Beste Nederlander in de sprint, Raymond Kreder op de negende plaats. Er veranderde natuurlijk niks in het klassement, want zoals te doen gebruikelijk is zo'n laatste etappe in de hoofdstad. Een défilé voor de klassementsrenners. Alberto Contador, die afgelopen dinsdag de macht greep in de Vuelta, pakte de de rode leiderstrui. Hij won voor de tweede keer de Vuelta alweer in een fenomenale gereden wedstrijd. Voor Alejandro Valverde, voor Joaquin Rodriguez. Dat was het podium. Beste Nederlander in het klassement. Robert Geesing op de zesde plaats. En op de achtste plek, prima gedaan, Laurens ten Dam. Golfer Peter Hansson heeft de KLM open op zijn naam geschreven. De Zweed toonde op de slotdag de beste vorm. Hij begon nog met één slag achterstand op de vier koplopers, maar bleef zijn concurrenten uiteindelijk twee slagen voor. En motocrosser Jeffrey Herlings is wereldkampioen in de MX2-klasse. De Nederlander won beide manches in het Italiaanse faenza. In de tweede manche ging Herlings meteen volle bak. Het ging meteen zo goed en ik kreeg meteen zo'n eind weg.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 Op de US Open wordt de tweede halve finale bij de mannen gespeeld. Marcelo Meske kijkt naar Djokovic verder. Derde set inmiddels? Ja, klopt. Het zat one set all en Djokovic is in controle. Hij heeft zo even de service van Ferrer weer gebroken. Leidt nu in de derde set met 2-0. En Zo gaat het dus stukken beter voor de titelverdediger vandaag... in plaats van gisteren met die wedstrijd die in de storm werd gespeeld. 1-1 in sets dus. 2-0 voor Djokovic in de derde. Later vanavond de vrouwenfinale tussen Serena Williams en Victoria Azarenka. Het Nederlands honkbalteam heeft een verrassende nederlaag geleden op het EK. Tsjechië was in Rotterdam na een tiebreak met 3-2 te sterk. Nederland had de eerste twee wedstrijd op het EK met ruime cijfers gewonnen. De hoofdpunten van deze uitzending in een huis in Kekerdom in Gelderland zijn drie lichamen gevonden. Een van de doden is een politieman. De Iraakse vicepresident Alashimi is ter dood veroordeeld. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor meer dan 100 moorden op politieke tegenstanders. En prinses Maxima heeft vanmiddag, samen met meer dan duizend anderen in de Amsterdamse grachten gezwommen... ze deden dat om geld in te zamelen voor onderzoek naar de ongeneeslijke zenuw- en spierziekte ALS. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Dadelijk de VPRO met Studio Itzada.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 Belisol. Kozijnen en deuren in kunststof, aluminium en hout. Meer weten? Kijk op belisol.nl Tja, heeft iemand mijn proostzak gezien? Ik had nog een volle strip. Wit doosje, groene streep. Die? Nee, dat zijn mijn hoofd uh, hoofdpijntabletten. Ja, luisteraars, sorry dat ik u lastig val met mijn zwaarmoedigheid. Maar het valt me in deze tijden zwaar een vrolijk gezicht te trekken. Vooral omdat ik afscheid van u, luisteraars, moet nemen. Dit is mijn allerlaatste bijdrage. Ik ben namelijk wegbezuinigd. Geld op en dan maar een standaard begin voor Studio Itzerda. Scheelt weer een achtste FTP. Lekker dan. En kan ik thuis achter de graniums. En loop ook nog eens die duizend euro van Rutte verdommen mis. Afscheid. Partier, se. Het was me een genoegen, vrienden van de radio... om u de afgelopen twee jaar dit programma binnen te mogen leiden. Maar in tijden van crisis moeten er offers gebracht... Vooral door gewone sukkels zoals ik. Oh, ja, Dit is mijn stripje. Even zo'n geel-groene capsule eruit drukken. 20 milligram. Neem er gelijk maar twee. Geen water. Ja, dan maar een slok whisky. Altijd handig, zo'n zakflaconnetje. Proost, zak. Daar ga je. Ah, ugh, vies. Nou, Martin Minkema. Sterkte. Ik hoop dat je een beetje een vrolijke gast vandaag hebt. Uh, nou, Dank in ieder geval, uh, meneer Kok. Ja, gaan we er een vrolijk gesprek van maken, uh, Kees de Kort? Nee, dat niet natuurlijk. Niet? De, nee, nou. het gaat natuurlijk uh, financieel economisch, want daar hebben we het hier over. En we gaan nou. het over de crisis hebben. Ja, het ja. gaat natuurlijk uh, niet goed in Nederland, nee. dat is duidelijk. Maar... Welkom in ieder geval okay. bij Studio Itselaar. Waarin we ditmaal de financiële crisis inderdaad gaan uh, ontleden. En de crisis, daar zitten we mee in. Hoe ver zijn we eigenlijk halverwege ja, of drie ik kwart, Kijk, het of... woord crisis is een groot woord. En dat is natuurlijk ook wel overdreven. Ja. Het gaat wat minder. Dat is waar. Maar hoe ver zijn we? Nou, daar, daar komen we misschien op. Maar eerst maar eens de zaak in perspectief plaatsen. Zou ik u eerst even vertellen wie u bent? Want ja, veel mensen dat... kennen u wel van BNR. Maar, um, Kees de Kort, u bent macro-econoom en beursanalist bij ARV's vermogensbeheer. In Houten. En sinds jaar en dag columnist bij BNR Radio. Alweer ja, een jaar of twaalf geloof ik. Ja, de, oh, de concurrenten. Altijd moeilijk. <laughs> Iedere werkdag tegen lunchtijd ja. vertelt u hoe erg het uh, nu weer gesteld is. Tenminste, dus dat is mijn, mijn indruk naar vele luisteren. Het kan altijd erger. Het kan nog veel erger. Ja, dat is zeker. En ik denk al steeds maar... morgen gaat het toch wel een keertje uphill... maar dan kan het, is het, gaat het morgen weer door. Dus ik, ik, ik zou alleen maar blij en verheugd zijn om u hier uh, uh, in de studio te mogen ontvangen. Waar het niet dat de reden dus loodzwaar is, crisis. En mijn gevoel daarbij is, uh, dit komt niet meer goed. Is het zo erg? Nee, dat, dat is allemaal zwaar overdrijven. Maar wat ik net al zei, eerst maar dat het woord uh, crisis. Hè. Ja. Dat, dat klinkt allemaal heel groot. Maar waar het natuurlijk op neerkomt, het gaat minder goed. Bewaren, schat hemel je rijk. Ja. En we zijn iets minder rijk aan het worden. Er worden een paar mensen werkeloos, de huizenprijzen da dalen een beetje... De pensioenen komen wat onder te staan, maar we gaan gewoon minder rijk worden. Maar ja. crisis, daar zijn we nog lang niet naartoe. Maar, ja, maar, dat is natuurlijk wel zo... Ik hoor overal om me heen mensen die minder, min, min, minder hebben... Of die, of die nu al gaan bezuinigen, of angst, angst, angst ja, nou, over me heen. Dat nog, Ja, dat is ook Want We krijgen het minder goed dan we het hadden. Maar ja. we hadden het natuurlijk onwaarschijnlijk goed. En ja. daar, gaat nou, daar is nu wat vanaf aan het gaan. En wat nu het grote verhaal is... als we nou het juiste beleid gaan voeren... Dan kan de schade beperkt blijven. Maar als we de verkeerde dingen blijven doen, dan wordt de schade langzaam maar zeker groter en groter. Dat is het grote verhaal. Maar tot nu toe is de schade beperkt. Maar het kan allemaal erger worden. Dat wel, dus verdere huidsprijdsdalingen en meer werkloosheid. Ja, veel erger. Ja. Ja. Ik, ik, ik zal vast maar even zeggen: er uh, ligt een, een, een, een wit papier voor u? En uh, er is uh, de, de, de webcamcamera die staat aan. Want dat hebben eigenlijk nooit bij Studio iets gedaan. Want we vinden het <laughs> eigenlijk vreselijk, radio en camera's. Maar uh, ja, daar is hij goed te zien op het scherm. Dus als u, ja, ja. Uh, als u uh, naar um, radio1.nl gaat... dan kunt u ik zal het papier een beetje goed schuiven. Als u hem zo neerlegt, kunnen mensen, kunnen mensen goed kijken. Ja, licht gaat er een beetje beter op. Voor eventueel voor grafieken. Um, laten we maar bij die... Uh, laat het maar gewoon een vragen. Maar hoe zijn we hier nou eigenlijk ingekomen? In nou, je modder? Dat, dat is natuurlijk een heel lang verhaal. Het nee, ver... maar... Nou, nee, het verhaal... Ja. Kijk, een crisis, een crisis of een neerwaartsbeding komt niet uit de lucht vallen. Dat heeft een voorgeschiedenis. En die is vrij belangrijk om te begrijpen... Ja. om te begrijpen waarom we, waarom we nu in deze problemen zijn gekomen. Wat er gebeurd is... We hebben vanaf 1982 ongeveer, jaar in jaar uit, steeds meer geld geleend... Nou, is met geld lenen helemaal niks mis. Maar er, is een, er kan een moment komen. Dat geldt niet alleen voor Nederland. Dat geldt voor Amerika. Dat geldt voor altijd jaar in jaar uit. Heel veel lenen. Niet alleen de overheid leent geld. Hypotheken, creditcards, autoleningen. Opgeteld lenen, lenen, lenen. Nou, zolang, je dat, zolang je aan je verplichting kunt blijven voldoen, is er niets van aan de hand. Maar er kan een moment komen dat dat niet meer lukt. En, en dat, dat is in 2007, 2008 gebeurd. Dus de omhooggaande beweging van lenen. Wat, wat, wat gebeurt als mensen lenen? Ze kopen iets. Ja. Ze gaan investeren. Er ontstaat werkgelegenheid. De prijzen stijgen. Er wordt productie gemaakt. Er wordt geïnvesteerd. Dus met meer lenen komt ook meer welvaart. Alleen, het is niet verdiend. Het is tot op gedeeltelijk verdiende welvaart... maar voor een belangrijk deel geleende welvaart. Ja. Ja, en dat kan ook omdat in de loop van de tijd het vertrouwen... dat is een cruciale factor in ja, ja, het hele verhaal... het vertrouwen van het publiek en de bedrijven neemt alleen maar toe... als je meer vertrouwen krijgt, ga je meer lenen. Ga je meer investeren. Als ga je iets, banenken, gebeurt, iets waardoor dat omdraait... Ja, maar, he, dus het proces is, ja. vertrouwen, dat neemt, neemt alleen maar toe. Lenen neemt alleen maar toe, Werk, werkgelegenheid neemt dat toe. Huisprijzen blijven stijgen, welvaart neemt toe. Nou, en dan is er, dan is er ook een moment, dat gaat maar door, dat gaat maar door, wereldwijd. is er is een moment, op een gegeven moment, dat is in 2007 gebeurd... dat er zoveel geleend werd, en dat er zoveel vertrouwen was... dat het eigenlijk een kwestie was van... nou, we zouden tot in lengte vandaag alleen maar goed moeten gaan. Anders kunnen we ons niet meer als verplichting blijven doen. En toen zijn de mensen van... Het kan er wel eens een keer slecht gaan ook. Het kan wel eens gaan tegenzitten. Dus... Ja, maar wie dacht dat dan? Want die, die, die, die mensen... ja, ja, ik dacht gaat... dat niet op dat moment. Nee, maar dat is, dit is nu niet van de ene dag op de andere dat verandert. Maar in de, in de VS ontstond he, ja, de, ja, heb de bekende ja. subprime prime En nou, Daar ja. begon het eigenlijk mee. Toen we ons te realiseren van, wat hebben we ja. eigenlijk gedaan? Kunnen wij aan al onze verplichtingen blijven voldoen? Uh -huh. Banken raakten in problemen. En dan, dan, toen begon het vertrouwen te draaien. En als het vertrouwen draait, dan wil je iets minder lenen. word wil je iets voorzichtiger. ga je een beetje op je handen zitten. wordt er iets minder geïnvesteerd. En dat betekent minder economische groei, minder bestedingen... minder werkgelegenheid, zzp'ers die wat minder werk hebben. Kortom, iedereen krijgt het wat minder goed. gaat wat minder lenen, wordt wat minder geïnvesteerd... wordt wat minder besteed, en je krijgt een recessie. En dat, dat levert weer minder vertrouwen op. En dat is hier gebeurd. En dat is gebeurd. Ja, maar ho hoe lang gaat dat nog? Want ik, ik, ik ruis naar die analyses van u el elke dag. En dan uh, denk ik van ja... Maar he, die, gaan, die gaan ook vaak over het beleid he, van, van, van, van overheden. Ja. Hoe, dit, hoe dit wordt aangepakt. Van, oh mijn god, het wordt alleen maar erger. Dus u staat bekend als... Kijk, dit vind ik allemaal nog heel... Ja, dan denk ik van Nou ja, oké, okay, een spiraal op beneden kan ook wel omhoog. Maar u staat bekend als een zwart kijker. Ja, dan zeg ik altijd, zeg maar wat ik verkeerd zie. Dan wordt het altijd heel erg stil. Dus kijk, ik, beschouw, ik beschouw mezelf als realistisch. Maar ja. wat het punt is... Ja. We zijn dus uiteindelijk, doordat we te veel geleend hebben... Ja. Tegen... Uiteindelijk is dat de oorzaak van de problemen geweest in 2007, 2008. En hoe, is, hoe wordt daar door de beleidsmakers op gereageerd? Door nog meer te lenen en dat geld in de economie te pompen. Ja. Maar als we door te, veel problemen uiteindelijk in de, door te veel te lenen uiteindelijk in de problemen zijn geraakt, kunnen we door nog meer lenen er niet uitkomen. Dat lijkt me evident. Dus de problemen worden eigenlijk nog steeds per dag groter, omdat de overheden en, en de ECB en de Federal reserve van gewoon geld in de economie blijf, blijven lenen, proberen die economie op gang te helpen. Maar die economie komt niet meer op gang omdat het publiek en de, en, de, en, de, en, de, en de bedrijven het vertrouwen, minder vertrouwen krijgen in de toekomst. Dus wat voorzichtiger worden, wat, wat aan de kant gaan staan. Dus je kunt er wel geld in pompen, dat moet ook omgezet ja. worden in, in actie. En dat gebeurt niet. Dus hoe krijg je nou dat vertrouwen terug? Hoe je, want daar gaat het om. Economie is gewoon van ver, ver, ver, vertrouwen. Die vertrouwen is, is echt een hele belangrijke factor. Ja, dat, dat, gaat, dat gaat niet van de ene dag op de andere. Ja, hoe krijg je het terug? Ja. Er moet weer perspectief komen. Consumenten en bedrijven moeten het idee krijgen van jongens. We hebben er we zin in. we kunnen weer wat proberen en het heeft ja. kansen. Ja. Maar nu is het zo, als je nou kijkt naar de verwachtingen, de huizenprijzen kunnen gaan dalen, de arbeidsmarkt gaat slecht mee, de pensioenen staan onder druk. Dus al die teksten maken dat mensen nerveuzer worden, ja. voorzichtiger worden en als publiek voorzichtiger wordt, bedrijf voorzichtiger, dus die spiraal omlaag, die is, die is gewoon in volle gang. Ja, maar groeiende eh, groeiende economie, bloeiende economie, dat heeft ook te maken met dromen. Ik heb een droom, dus je koopt dat ja. huis. Oh, ik nou, heb een ja, droom, ik ga dat. Ik de wetenschap natuurlijk nee, dat en, is zeker en, niet. Dat, dus, en dat is dus. Hè, dus dus, dus, dus mensen moeten weer dromen. Eh, nou, dat dat, Daar komt dat, dat verhaal van dromen, ja. dat is het verhaal van 82-2007. Mensen dachten van: hey, ik kan een huis kopen, het wordt meer waard. Ja. Ik kan investeren, ik kan een bedrijf beginnen, ik kan mensen aannemen, ik kan rijk worden. Dat was en dat werkt ook. Dus vertrouwen eigenlijk me toe. We bleven lenen. Maar er is een moment dat we eigenlijk te veel geleend hebben. Ge en, kon, en toen het we om spijl draaide. Toen was denk een keer, ja, hoe gaan we dit in godsnaam betalen? En toen ging iedereen erop reageren. We, we iedereen al, wat voorzichtiger. We hebben we al die tijd echt eigenlijk toch in een droom geleefd? Het ging allemaal zo goed. En het ging allemaal zo lekker. Ja, dan, dan wil niemand wil, wil echt uitzoeken hoe het zit. Het, iedereen was blij. De ja. regering was blij. Er kwam geld binnen. Mensen waren blij, want ze werden rijk. De huizenprijzen stegen. Kinderen konden een baan krijgen. Dus... Niemand wilde de kip met de gouden eieren slachten. Dat was een beetje. Idee. We vertrouwen erop dat het goed komt. En nu het is het precies andersom. Nou zitten we gewoon te kijken. Ja, wat hebben we eigenlijk de afgelopen 25 jaar, jaar gedaan? En dan kom je in Griekenland uit. En dan zie je gewoon. er zijn heel veel rare dingen gebeurd. Hoe moet dat verder? In Spanje is er heel veel rare dingen gebeurd. Hoe moet dat verder? Dus nou ja. is het in één keer. nu gaan we onder iedere tegel kijken. van ja, wat ieder zit daar. Iedere tegel wat zit daar nu weer. En dan gaan we. en dan gaan we ook dingen vinden. Daar worden we ja, nerveus ja, ja, ja, van. Daar worden we ja, ja, ja, nerveus dus, van. Vertrouwen komt ja. onder druk te ja, staan. We gaan ja. minder lenen. We gaan minder besteden. Dus, och, maar heeft, het maar heeft het alleen maar mee te maken van hoe, hoe, hoe we denken? Of is er nog meer iets nou, dat de dat, dat, speelt, dat, dat, dat, speelt nee, dat speelt allemaal niet van. Milieu. Nee, uh, nee, dat is nee, allemaal bijzaken. Nee, dat vertrouwen. Ja. Hm. Maar ook, dat vertrouwen, dat wordt dus gevoed, dus wat ik net al zei, door verhalen over de euro, ja. over de huizenmarkt, over de arbeidsmarkt. Dat doen wij, de persen bijvoorbeeld? Ja, nou ja, nee, nee, dat zijn de boodschappen van slecht nieuws. Nee, mensen kunnen ons geen kijken. Kijk, Drie, vier jaar geleden kende bijna niemand iemand die ontslagen zou worden. Nu kent iedereen iemand die mensen die ontslagen worden. Gaat rondzingen. 6 als bijvoorbeeld. Ja, dat zijn er heel veel in Nederland. Een paar honderdduizend. Die gaan minder uren werken. Die krijgen minder geld per uur. Kortom, die krijgen het ook moeilijk. En dat wordt bekend. Moment. Volgens mij hebben we nu een sport. Marcelle Misker bij US Open. Nederland, Sportland. Dit kan een van de spannendste races van de dag worden. Ja, Marcelle Misker. Ja, nou dat klopt. Want in New York is nog steeds die tweede halve finale bezig. Tussen de titelverdediger Novak Djokovic en de Spanjaard David Ferrer. Bizarre halve finale natuurlijk. Gisteren werd hij afgebroken in de eerste set. Bij 5-2 in het voordeel van de Spanjaard. Weersomstandigheden naderende tornado. Vandaag om 11 uur in New York verder. Ferrer won die eerste set met 6-2. Dat was een formaliteit. en Vervolgens nam Djokovic het initiatief in handen. Won die tweede set met 6-1. Was eigenlijk geen wedstrijd. Maar nu komt die wedstrijd in de derde set. Bij die eerste vier games eindelijk tot leven. Lange rallies. Uh, Ferrer komt beter in zijn spel. Krijgt weer wat uh, geloof. En uh, maakt een breekachterstand goed. Zijn pas vier games gespeeld. Het is twee gelijk in games in de derde set. En 1-1 in sets. Dank Marcel Misker. Dit is Studio Itzada. Het programma aan de opwaartse kant van de radiocurve. Want we hebben te gast Kees de Kort. macro econoom die ons haar van uitlegt hoe erg een Panari zit. Uh, meneer de Kort, u heeft thuis veel sportboeken in de kast staan. Ja. ja. En uh, met name over Amerikaanse teamsporten. Ik je interesseerd hoe dat in zo'n team nog gaat. Hè. Hoe je samen tot, tot iets komt. Als je dat nou vergelijkt met uh, uh, economie aan de top, zeg ik maar zeggen. Topsport en topeconomie. Nee, is nee, die een Nee, dat Niks is, met nee, dat is een Kijk, topsport is heel simpel. Ja. En De snelste zijn, de beste zijn. Ja. En iedereen die daarin mee wil doen, die conformeert zich aan het plan. Ja. Maar economie dat, dat ja, iedereen denkt wat anders, iedereen wil wat anders... iedereen doet wat anders. We hebben 16 miljoen Nederlanders en die hebben 16 miljoen meningen. En die, en u vindt geldvinden belangrijk, ik vind vrije tijd belangrijk... uw tante, die wil helemaal niks. Nou, kortom, we zitten, niet de, we zitten niet in dezelfde film. Nee, de economen met, met, ook niet. Bij nee, nee. topsport zit je allemaal in dezelfde film. Ja. Dus dan, dat... Maar wie heeft het dan nou gelijk met de heer van, die van de economen? Ja, kijk, die, econo die economen... Die zijn, hè, de, laten we zeggen, de crisis begon natuurlijk in 2007, 2008... Ja. Ja. met die problemen met de banken. Toen hebben die economen die hebben gedacht: Ja, er ontstaat een recessie. En wat is de traditionele oplossing voor een recessie? Geld in die economie smijten. Juist. Want dan gaan mensen weer besteden. We moeten de mensen doen: even een stapje terug. Overheid zet een stapje erbij. En brengt het spul weer op gang. Maar dat is nog Keynes, heb ik wel. Precies, dat is Keynes. Maar er waren al de Het Maar de kern van de zaak is hier: dat er was wel een recessie. En er was ook wel vraaguitval. Maar die had een oorzaak. Ja. En dat was te veel schulden. Mensen begonnen zich te realiseren. We hebben zoveel schulden, we kunnen niet meer terugbetalen. Dus ja. het probleem is wel, het vraaguitval is waar... maar schulden zijn de oorzaak. En al die economen, tenminste bijna allemaal... want het ik een kleine minderheid... Die, die, zijn, die hebben gewoon vergeten dat het een schuldencrisis is. En dat geen betreft, vraaguitvalcrisis. Dus we moeten eigenlijk terug ja. naar de dertige jaren. Oh, Toen jee. was er ook een schuldencrisis. Maar wie weet dat nog? We gaan dus er straks over verder. Um, een zware economische crisis kent vele slachtoffers. Waarbij allereerst de zwakste moeten leiden. Vraag maar aan Riks Jellesma. Ze is van de stichting Kat in nood. Haar opvang zit overvol. En we beginnen daar, in de opvang... onze korte tour langs Dierenleed bij Maupie. Dat is een vatsige, pluizig-witte kater met diabetes. Nee, het is, het, is, het is heel ernstig. Het is heel ernstig. Maupi. De kat die je daar ziet liggen, dat is een kat met uh, suikersiekte die op zich een acceptabel leven had. Ik denk dat heel veel katten ook bij de minima een, een prima leven hebben met een, een eenvoudig voertje en een kammetje en een, een aai op z'n tijd. Prima, uh, op het moment dat zo'n kat dan in één keer iets krijgt, in dit geval suikersiekte, uh, ja, dat is zo'n aanslag op het budget van mensen... Dat is niet te betalen. Want dat houdt in insulineprikken, dat is speciale voeding. Dat is regelmatig een bloedcontrole bij de dierenarts. En dat is niet op te brengen. Ik kan zo prachtig worden. Dat is Je kon het gewoon niet betalen. Nee, nee, echt niet. En dat was ook echt zo, hoor. Ik, ik geef toe dat wij ook wel eens tegen situaties aanlopen. dat je denkt: van, nou, je hebt het er niet voor over. Maar in dit geval was het absoluut ja, gewoon de financiële middelen niet. Nee. Wij komen hele, hele schrijnende situaties tegen. dat mensen echt uh, zelf bij de voedselbank lopen. En uh, persoonlijk heb ik daar ook het meeste moeite mee. Want je ziet dat die het graag anders willen. En die willen zo graag dat dier behouden. Die vragen ook aan ons om financiële steun. Kunnen jullie dan helpen dat hij wel bij ons mag blijven wonen, maar dat jullie de medicijnen... Ja, dat kunnen wij niet aan beginnen. Landelijk, en waar ligt dan de grens? Maar dat is heel hard om tegen mensen te moeten zeggen. Vooral ook omdat je, omdat je wel kunt raden hoe het met zo'n kat af gaat lopen. Nu is ze dood. Nu lust mijn poes geen melk meer. En geen brood. Ze weet niet eens meer dat ze heeft bestaan. Mijn poes, mijn poes is dood gegaan. Kijk, naast die jammer dat radio is, als je dat zo ziet liggen. Ja, nee, dit is, uh, we noemen dit onze, onze kitten-kate, maar je ziet hier ook twee uh, volwassen katten bij liggen. Uh, die dames, die zijn, uh, dat heeft, is echt gezien door mensen, een paar dorpen hier verderop, dat die dus uh, gedumpt zijn... Allebei met zo'n pens, dus hartstikke drachtig. Maar goed, je weet niet wat erachter zit. En het, het dumpverhaal is natuurlijk, als je nou twee poezen hebt... en je ziet bij beide zo'n buik ontstaan... en je denkt dan bij jezelf van, oké, okay, vier per buik, ik heb er straks acht bij. Ik kan me voorstellen dat het mensen het aanvliegt. Als je ze aanbiedt aan een asiel moet je ook vaak afstandsgeld betalen... En dat is toch ook vaak wel 80, 90 euro. Dus uh, ja, dat is in één keer weer 160 euro. Hebben mensen niet. Ja, wat doe je dan? Laat je het dan geboren worden? Of zeg je, nou, ik, wees het, ik ben het maar voor. En uh, ik gooi ze ergens neer. Maar kijk, als wij nou niet hadden geholpen, wat, wat had je dan gehad? Want zij had er drie en zij had er vier. Dan had je zeven kittens die in het gewild geboren zijn. En die dus ook gingen lopen. Nou, dan gaat daar de helft gaat heus wel dood. Maar er blijft ook weer een deel van leven waar onder andere weer poesjes bij zitten. Nou, zo gaat het weer. Het kattenoverschot in Nederland is echt heel rampzalig. En uh, ja, dat wordt alleen maar groter. De sterilisatie is gewoon een kostbare ingreep. En voor veel mensen niet op te brengen. Wij worden ook rechtstreeks vanuit de dierenbescherming gebeld. Omdat zij helemaal overspoeld worden met aanvragen... Waarbij mensen eerlijk aangeven, ik kan de, gewoon de, zelfs de dagelijkse verzorging al niet meer dragen. Dus zelfs gewoon het eten kopen en een vlooie pipetje op zijn tijd, dat lukt al niet meer. De asielen, ze, ze puilen uit, het is gewoon verschrikkelijk. Ja. Dat is de crisis en uh, geen idee uh, hoe lang het gaat duren voordat ze daaruit zijn. Ja, de stichting Kat in Nood, bezocht door Gerrit Kalsbeek. Goed, daar staan we dus nu met dat... Uh... Kattenoverschot, dat is dus economie op microniveau. Op microniveau, micro ja. ja. Individueel kan het ontzettend tegen zitten, natuurlijk. En als je ontslagen wordt, en je huizenprijs daalt en je vrouw loopt weg, ja, dan zit je in een crisis. Maar de samenleving of de maatschappij, dat is ook een heel ander verhaal. Daar gaat het gewoon wat minder goed mee. En veel erger is het nog niet. Nee. Maar dit nou, ja, nou, verhaal heeft die kat denk, ook ja. een ja. aantal jaar geleden. Je, toen dachten we dat dacht we het op water konden lopen. Toen ieder, ja, katten werden iedereen katten geopereerd, honden werden geopereerd. Het maakte niet uit. Dus was, toen deden we dingen die eigenlijk gewoon vrij extreem waren. En we zijn die extreme welvaart en die extreme, dat moet kunnen... dat zijn we als normaal gaan zien. Nee, dat was extreem. Dat nou, is afschuwelijk dat die katten to, daar nou... Dus doen, we zijn het... nou wel zwaar een soort aan resetten naar een situatie... die daar moet dan gebeuren, die, waar dit soort extreme dingen... Hè, diabetes opereren en god weet wat, dat dat, dat, dat, dat dat minder gaat worden. Ja, maar als je gaat resetten, dat betekent dat, dat, er, dat, er, dat er slachtoffers zijn... Nee, als slachtoffer, dat, dat, dat een aantal mensen het minder goed krijgen. Ja. Ja, minder goed, hè? Minder goed. Ja, maar er zijn, ja. er zijn toch mensen die het heel moeilijk hebben, denk ik. En die zit dan ja, maar die zijn er als, altijd. Het, die, zit dan nee, maar die, zijn, die zijn er altijd. En dat, dat, dat, het, als je gewoon kijkt door de samenleving heen. Als je veel geld hebt, heb je nooit een probleem. Dus die, die worden minder rijk, dat is niet erg. Als je, al, als je, als je bij een paar jaar heel arm was, ja, dan heb je niet veel te verliezen. Je krijgt het als het ware nog iets moeilijker. Maar de middengroepen, ja. dat is een heel ander verhaal. Ja. Hè? Die ja. hebben vaak, als je ondertussen al 30 en de 5 willen bent. Dat ben ik. Heb je waarschijnlijk een huis gekocht? Ik heb een huis, ja. Dus daar ga je op verliezen. Ja. Je baanzekerheid is natuurlijk minder geworden. Ja, zet ze het beter. Dus ja. die, men, die mensen, die, die middengroepen, ja, die hebben heel veel te verliezen. Ja. Dus als je gewoon kijkt, ouderen. Dus daar ga ik. Ja, ja. Op individueel niveau weet je dat niet. Maar ook als ja. waar, als je, als je huis minder waard wordt en je verliest je baan, ja, dan, krijg je, dan krijg je het even wat minder. Maar slecht krijg je het in Nederland nu bijna nooit. Dat, dat, uh, er ligt natuurlijk een behoorlijke bodem onder het bestaan. Ja, toch? Ja, ja toch? We, ja. We, we, we gaan niet. Want dat is een beetje wat ik dus. Dat is, maar dat is, het is zo fijn dat ik dat van u hoor nu. Want ik heb toch steeds. Als, als ik naar u luister op de radio heb Ik steeds gevoel, nou, dit, gaat, dit gaat helemaal fout. <laughs> en het, word, word, al, word, dit, dit land gaat helemaal. Het gaat helemaal fout. Nou, ja, dan ben ik blij dat ik dat nu kan rechtzetten. Ja, het, het, het wordt, wordt, wordt, wordt, wordt, wordt voorlopig niet beter. Het, wordt, het gaat allemaal wat erger worden. Maar je moet je wel realiseren ja. wat ik net al zei. Ja. Die extreme welvaart. Vooral voor, gedeelte, voor een belangrijk gedeelte gebaseerd op geleend geld. Ja, dan, dat wordt wat minder. Dan worden we wat minder rijk. Maar ja, kijk eens naar relatief, la ik ik even, die gaat een paar andere landen. Madelijns-Amerika, Afrika. Goed, ja, natuurlijk. Kom dit is relatief. Die gaat achteruit. Laat ik even omrijden. Kijk, als ik met het gezin een paar honderd euro uitgeef voor een pretpark. en ik, en, de, de, ik moet daar die, die, die, die vette friet allemaal eten, omdat we niks anders hebben. En, en, en, uh, en ik moet de hele dag gefikken in die herrie. en aan het eind van de dag ben ik echt niet zo gelukkig. Terwijl je kunt ook naar het bos gaan en een route uitzetten. Maar ja, als je dat doet. dan investeer je geen geld in het pretpark. en dan zitten daar weer mensen. Wordt daar weer mensen werken. Ja, ja, dat, dat is die spiraal omlaag. Ja. Nee, omhoog moet dat worden. Ja, zijn hij, als maar het geloof als, als ja. ik, er is natuurlijk heel veel ruimte om. het wat minder te doen. Ja. Je kunt je auto één keer in de vier jaar vervangen. in plaats van één keer in de drie jaar. Ja, ja, dus je kunt de verbouwing ja. uitstellen. Ja. Niet, maar dat heeft allemaal economisch effecten. Dus maar dat is het punt. als individu moet je als het ware reageren op de uitdaging waar je voor je staat. Jij moet iets doen met je leven. Je moet proberen de problemen aan te pakken. De samenleving, dat is een heel ander verhaal. Maar als individu ben je natuurlijk niet verantwoordelijk voor... Voor het, voor het welzijn van de samenleving. Die van de optelsom van individu is de ja, samenleving. Nee, ja, maar, ja, maar wacht, even. er zijn natuurlijk heel veel mensen die nu luisteren, die echt in de problemen al zitten, of ze onder water zitten met hun ja. huis, dan, of ja. echt in de problemen komen. Nou, ja, maar ja. baan verliezen en zeggen van ja, nou dat, uh, dat is mooi, maar ik zit nu wel hier. Hè? Ja, dan moet je, maar dan moet je iets gaan bedenken. Maar het mijn punt is, we ja. zijn het afgelopen, het is natuurlijk zo lang zo goed gegaan. Dat was zijn eigen schuld? Nee, dat dat mensen gewoon als het ware... dat vermogen om een oplossing te bedenken, ja, dat, ja. Dat, dat is nooit getest, want het ging altijd maar goed en beter en nog beter. En nou moeten we als het ware een aantal mensen moeten gaan iets gaan bedenken. Hoe ga ik uit deze problemen komen? Kijk, en dat, dat gaat ook weer lukken, natuurlijk. Want als samenleving, kijk, we moeten nou een stapje terug doen. Maar je hoeft maar een, maar een jaartje vijfde terug. Toen zaten we in de Tweede Wereldoorlog. Nou, dat is allemaal extreem veel erger natuurlijk dan nou, wat we nu meemaken. Ja, toen hebben we ook dingen bedacht. Toen zijn we ook uitgekomen. Alleen mensen dat moeten. Een beetje hulp. Ja, maar mensen moeten ook leren. Gewoon weer dingen. Te, niet, niet dingen voor, voor zeker aan te nemen dat het altijd beter gaat. Nee, ik kan nee. ook wel zeggen. En dan moet je iets gaan bedenken. Hoe verkeerd je dat? je op vakantie? Ja. Ja. een nieuwe auto kopen. En ja. Misschien een plan bedenken om een bedrijfje te beginnen. werk zoeken. Ja, het is allemaal, allemaal niet heel leuk. Geld krijgen, altijd meer geld krijgen is leuker. Maar ja. dit, dit hoort er toch bij. Kijk, het is inderdaad wel re relatief zo. Ja. Kijk, eh, um, we gaan even naar, uh, luisteren naar uh, Anna Ofrinikova. Ze is 22 jaar. Ze komt uit de Oekraïne. En ze woont sinds tien maanden in Nederland. Ze is au pair in Nijmegen. En hm. ze vertelt over uh, ja, het, het verschil... Het verschil tussen de Oekraïne... Ja, dat, je beter niet, dat kun je beter niet Ten laten horen. Nou, doen we toch. Doen we toch. Daar komt ze. Mijn naam is Anne. Ik kom uit de Oekraïne. En ik woon in Nederland uh, bijna één jaar. De grootste verschil, denk ik, is... Uh, ik voel dat mensen zijn meer... Weilig over die, uh, hun uh, toekomst. Soms denk ik dat uh, mensen zijn uh, in, een beetje verwend zijn. In Oekraïne, uh, ja, je kan misschien één keer per maand uh, oud uh, te gaan uh, met je vrienden en, en drinken hebben, of uh, je kan uh, één keer per twee jaren of zo een nieuwe kleren kopen, Eén keer per tien jaar en naar de vakantie. Mijn ouders zijn één uh, keer aan zee geweest in uh, de vorige tien jaren of zo. <laughs> is... En als ik kom hier en de mensen hebben uh, misschien drie vakanties per jaar, of, uh, ja, dat is ook uh, niet met alle families, maar. Oh, Hier, als in Nederland, in een moeilijke situatie, dan uh, krijg je hulp. Maar in Oekraïne, als je geen werk hebt, niemand kan je helpen. En dan, uh, wat gebeurt? Dan uh, gebeurt niks. Dan moet je jouw familie vragen, moet je jouw vrienden uh, geld uh, lenen. Of uh, dat gaat zo. Bijvoorbeeld mijn moeder, ze had uh, geen werk voor... Denk ik vijf jaren of zo. En uh, dan uh, ze zoekt ze uh, andere werk. En dan uh, ze ging ze naar, naar cursus om uh, iets uh, nieuws te leren. Maar ze krijgt nu helemaal geen loon. Dus ze zit de hele dag uh, acht uur per, per dag uh, in de atelier. En uh, ze maakt uh, kleding voor mensen. Maar ja, ze krijgt... Uh, Mm, soms 10 euro per dag, uh, soms uh, niks. Ze kan niet uh, haar eten kopen en ze kan niet uh, voor transport betalen om uh, naar het werk te gaan. Dus uh, mijn familie moet haar helpen en ik moet haar helpen. En het doet me pijn dat mijn moeder zo kwetsbaar is. Never. Telt. Anna uit Kiev. En dat klinkt allemaal heel droef, maar ik moet er wel even bij zeggen... dat ze eigenlijk heel optimistisch en vrolijk door het leven gaat. Hoor. En bovendien goed Nederlands spreekt voor iemand die hier pas die maanden woont. Dank, Anna. Uh, en dit is de studio gedaan met Kees de Kort, praat over de crisis. Kijk, kijk als je dit hoort. Ja. Ja, maar wij, wij, je moet je wel realiseren, wij leven in een, in een paradijs. Alleen, het is even wat minder, want als je dit, dit soort verhalen hoort... dan denk je, het kan echt, het kan nog heel erg anders. Maar wat, wat je dus opvalt in dit verhaal, is dat die mensen allemaal wat gaan bedenken en met meer of minder succes. Haar moeder, werd meester en dat werkt niet echt. Maar zij denkt, hey jongens, ik ga naar Nederland, daar ja. heb ik meer kansen. Ja, ja. Nee? Ja. En dat is ook, waarom weet je dat het in Nederland nog steeds goed is? De, er gaat van Nederland niemand naar de Oekraïne, helemaal niemand. Maar er zijn heel veel Oekraïners die naar Nederland willen. En dat geldt voor een heleboel landen. We willen nog steeds we willen heel veel mensen naar Nederland komen... omdat het hier in vergelijking met ongeveer de hele wereld een paradijs is. Alleen het was nog beter... En wij moeten een stapje terug doen en lopen te roepen dat het crisis is. Nee, het, is crisis, crisis. Maar... het is geen crisis, het is geen crisis. iedereen niet. geeft elkaar ook de schuld, hè? Ja, maar dat betekent niks. Ja, maar de, de, de, de, de zwarte pieten. Ja, maar goed, dat, dat lost niks op natuurlijk. Je moet gewoon, je moet, nou, maar dat, daar hebben we het net over die economen. Ja. Als je wil je verder komen, moet je eerst... en Je kunt pas een oplossing voor probleem bedenken... als je de oorzaak van het probleem hebt. Ja. En wat hebben die economen aan, nou? We hebben veel economen gegaan. En, en de, de politici die hebben als het ware het probleem verkeerd gedefinieerd... Vraaguitval, dus Keynes. Ja. Meer, meer lenen, meer besteden. Nog even dus door het heel van het verhaal, want Keynes heeft ook gezegd: van als het goed gaat, moet je geld opzij leggen. Dus ja, dat, dat da, geld da, dat, dus daarna dat, kunt investeren. Uh, maar dat zijn ze in Nederland al de afgelopen 30 jaar wel veel gedaan. Nee, dat is dus maar, andere. Maar het belangrijkste he? is: he, het probleem ja, ja, is dus recessie ja. in 2008, 2009. De oplossing was: we gooien er geld tegenaan. Nee, dan... Het probleem is, is de recessie veroorzaakt door schulden. En het woord schulden en schuldenberg en schuldenplemen, dat hoor je in de Nederlandse discussie en Amerikaanse discussie en in de Engels bijna niet. Dus we zijn nog steeds. We zijn, hebben nog steeds niet, in mijn beleving, de juiste, de, de juiste oorzaak van de, van de problemen ontdekt. En dus is elke oplossing ook altijd fout. En wat wordt er nu met het nieuws dat er nu net nieuws van, nieuws van de afgelopen dagen, de, ECB, de Europese Centrale Bank die dan dus. Uh, die dan, dus, uh, heeft beschoten, de kogels door de Kerken. Uh, uh, uh, dat, dus, uh, nou, zeg maar, nou, nee, maar nieuw nee, woord, want ik zeg het zelf de, de ECB die gaat ja. allemaal staatsleningen kopen. op. Ja, want dan gaat de rente omlaag. Ja. Dan, ja, dan kunnen mensen in theorie meer lenen. Ja. Eén, hey, als je rente, dan rente, dan rente is het prijs van geld. Ja. Maar de grote vraag is, willen mensen meer lenen? En in Spanje en Italië is het vertrouwen van het publiek is weg. Want die zien arbeidsmarkt, huizenmarkt, problemen. Dus, het, omdat het vertrouwen van de Spanjaarden en Italianen... die gaan niet meer lenen. Nee. En de, geen, geen enkel Spaanse ondernemer gaat ondernemen. Want die denkt van, dat, dat levert niks op. Dus je, hé, je, dat is een, je kunt, je kunt he, die metafoor van het paard naar de bron... je kunt het paard naar de bron brengen... maar het niet dwingen om te brengen. Ook al zijn die leningen... zijn de mensen niet. Nee, dat, om... dat zie je Japan. Om nog een ander land erbij te halen. Japan is ja. de rent 1%. er ja. gebeurt niks. Al 20 jaar of zo. Al 20 he? jaar. Maar die, die Japanners zitten gewoon te kijken naar... Vergrijzing, pensioen en God. Die denken: ik ga niet lekker best lenen ja, besteden. Maar Japan is toch niet helemaal down the drain gegaan afgelopen ja, Maar, dit goed, jaar. Dat, dat, dat maar Hoe, het, is, dat, hoe, is, is, hoe is, kan dat dan? Want bij veel rijk. Dat is een ingewikkeld verhaal. Maar, dat heeft, ja, maar... Te ma ja, dat heeft te maken dat Japan al die tijd heeft kunnen profiteren van de, van de groei van de wereldeconomie. Ja. Japan is twintig jaar geleden in problemen gekomen, We ...hebben altijd, intern, binnenlands, maar hebben altijd heel veel kunnen profiteren van de wereldeconomie. Nu komen Amerika en Europa intern in problemen, maar de wereldeconomie ja. loopt een stuk minder. Daarom... Dus dat is geen voorbeeld. Dat is geen voorbeeld. Ja, hey, wat jammer. Mee. Maar met mijn punt ja. is wel, rente verlagen kan helpen. Maar dan moeten het publiek en de bedrijven willen lenen. Maar als er geen vertrouwen is, willen ze niet lenen. Dus hij gaat het ook niet helpen. En wat je wel gaat krijgen, mm. is dat er... Een, dat is weer een hopeloze weg. Het vertrouwen in, in Spanje en Italië komt niet terug als het geld goedkoop wordt. Ja. Het vertrouwen komt terug als, als je denkt van... Het heeft zin om weer wat te bedenken. Soms heb ik een heel een gedachte. gedacht. Ik denk van, druk dat geld er maar bij. Je kunt meteen die, die schulden afbetalen. En dan, ja, dan gaat er ook wel heel veel spaarpotten gaan natuurlijk, uh, gaan natuurlijk naar de knoppen. Maar dan, heb, kun je, dan kun je pas resetten. Geld bijdrukken. Ja, ja. Waar, waar, waarom is dat ook alweer zo'n ontzettend slecht idee? Nou, dat, dat hoeft niet. Kijk, Er is nou heel veel geld bijgekomen. Alleen ja? het geld wordt opgepot. Ja. Het, wordt niet, het gebruikt niet. Geld, maar het idee is, als je heel veel geld drukt dat dan de inflatie gaat toenemen. En hoge inflatie, dat heeft ook allerlei andere consequenties. Dat, ja. dat hebben we geleerd in de 70 jaren. Dat is voor de meeste mensen al te lang geleden. Maar toen was de inflatie hoog. Toen was het economisch misschien buitengewoon onprettig. Dus dan, je kunt, je kunt dat wel proberen. Maar dan moet je wel realiseren dat de consequenties daarvan... ook weer heel erg, onpre ook weer heel erg onprettig zijn. Dus, oh ja. dus, dat, dus is dat, niet... dat moet echt gaan af, eigenlijk, we moeten echt gaan afbetalen. Dat dan is moet je echt gaan, wat erop ja, zit. Nou ja, de schulden moeten, er moet minder schuld komen. En nou, nou krijgt het grote print. hoe gaan wij dat doen? Ja, ja hoe? Nou, afboeken. Maar, Af, afboeken is nou, niet afbetalen, hè? Nee, afboeken is niet afbetalen. Nee, nee. Nee, maar, nou, maar, maar ik, mijn bibliotheek moet ook maar gaan afboeken dan. Dat kan toch niet? Ik moet nou, afbetalen? Ja, dat, dat zou mooi. Maar dan moet, je kunt het afbetalen... als je heel veel geld verdient en als je, als je, als je, als je goed genoeg kunt sparen. Ja. Het probleem is... de economie draait slecht, de werkloosheid neemt toe... de lonen stijgen niet, dus er wordt niet meer geld verdiend. Ja, en je moet wel afbetalen. Ik heb ja. een kale kip, kun je geen plukken. Zo simpel is het. In veel gevallen, de Grieken bijvoorbeeld... Die hebben, ja, die hebben gewoon zoveel schuld. Dat kan gewoon niet. Het is mijn oplossing. Die, die schuld, die schuld ga je kwijtschelden. Maar dat betekent natuurlijk wel dat degene die de vordering heeft op de Grieken zijn geld niet gaat krijgen. Dus dan verschuif je het probleem van de Grieken ja. naar een andere partij. Ja. Naar de banken. Ja. En dan gaan we kijken. En dan komen de banken in de problemen. En dan is de volgende ja. vraag. Ja, ja, hoe, hoe gaan we dat ja, dan, dan weer oplossen? Ja, ja. En dan krijg je discussie. Gaan de belastingbetalers dat doen? Of gaan de eigenaren van de banken dat doen? Ja, de rekening komt altijd ergens terecht. Tuurlijk. En, en, ja, ja. en, en, en, en banken kunnen wel afboeken. Maar ik zal toch af moeten betalen? Nou, ja. Ja, dat inhoopelijk wel. Maar als je ja. niet kunt, dan ga je dan, als je bij de prijsbreker straks niet kunt, dan ga je faillieten, dan word je failliet verklaard. Nou, dan ja. word, je een, word je, kom je een paar jaar in de Kom je een paar jaar in en dan heb je weer een nieuwe start. Ja. Maar dat, dat soort dingen. En dan, ja, als mensen niet meer kunnen, dan kun je, kun je je failliet laten verklaren. Is niet leuk. Hè? Dan ben je een paar jaar zit je dan dat minimumloon, maar dan heb je weer perspectief, dan ben je er vanaf. Maar het geld wat jij niet terugbetaalt, gaat het in niet krijgen. Dus nee. het probleem verschuift dan van jou naar iemand anders. En dan moet je daar een oplossing voor vinden. En dat, dat is die, die Oh, ja, dan ben je een kleine Griekenlandje. Een heel klein Griekenlandje. Ja, <laughs> ja, ja, ja. Een heleboel mensen gaan kleine grieklandjes worden. Een paar minder, maar het proces gaat hetzelfde zijn. En, en, en, maar dat betekent dat de bank, het grote verhaal is dat het probleem gaat bij de banken terechtkomen. Want die gaan hun geld niet terugkrijgen. Ja, ja. En, en, en dan hoe gaan we, dan, hoe gaan we daar dan mee om? Ja, en, en, maar, maar hoe zitten we nou, nou halverwege of zeven we drie kwart van die crisis? Uh, nu, nu moet ik er, er nog één Ik denk dat we aan het uh, einde van het begin zijn. Eind van het begin, dat ja. is op 20% procent zoiets dan? Ja, want we zijn. Nou, we hebben nou ja, nee, het ook nooit nee, uh, met punten, we zijn het uh, grote verhaal. We zijn natuurlijk in. 2008 maar, is begonnen. Ja. Het is nou, we zijn nu echt vier jaar verder. Ja. Het probleem is alleen maar groter geworden. En er wordt, op geen enkel moment wordt er gepraat wordt er over verstandige oplossing. Moment, we hebben, we, hebben, we hebben iemand aan de telefoon. Zo. Laten we het Misschien als u de koptelefoon wil opzetten. Elisabeth Haan. Dag Martin. Dank u wel dat u bij ons in de uitzending wilt komen. Heel graag, het is me genoegen. Ik heb begrepen dat u zichzelf even wil voorstellen aan meneer De Kort. Ja. Hij moet weten natuurlijk wat ik doe. Ja. Geeft u mij meneer maar even aan de lijn. Hij is aan de lijn. Ik hoor hem nog niet. Nee, nee. maar ik hoor u wel, mevrouw. Ja, uitstekend. En hoe is uw naam? Mijn naam is Kees De Kort. De meneer Kees de Kort, mevrouw Bierens, de Elisabeth Bierens, de uh, Ik ben stemontleedkundige. Dus je hebt een graaf verloog die het handschrift ontleed. En ik ontleed de stem. Oeh, dat, klinkt, heb, dat klinkt niet goed. Ik heb even uw stem gehoord, heel kort. Maar het is, ik werk zo. Zou u zo vriendelijk willen zijn een heel klein stukje te willen... voor deze twee regels van een... Oh. Uh, drukwerk van een artikel of iets wat daar ligt in de studio. Het de tijd voor ingrijpende politieke en bestuurlijke hervormingen. Financieel dagblad. Nog een stukje misschien. Ja, uitstekend. Een vrouw verdrinkt old boys in raad van commissarissen. Wacht een moment, ik zal even een iets groter ja. artikel even bij Ja, hier, hier. Ja. Ja. Bibberens voor Kalsroer, dat gaat over het... Uh... Het Bibberend 2000. voor Karlsruhe. Ja. Als Andrea Fulkule het wil, staat gans het Euro Europese radenwerk stil. Althans, de start van het Europese noodfonds ESM en het daarbij behorende begrotingspact. Beide zijn volgens bondskanselier Angela Merkel hard nodig om de zwakke eurolanden weer boven, boven Jan te helpen. Nog een klein, heel klein stukje. Woensdag geeft het Constitutioneel Hof in Karlsruhe onder Fulkule's leiding zijn oordeel over het beroep dat meer dan 12.000 klagers hebben ingesteld tegen dit besluit. Ja, heel goed. Ik zal u zeggen wat de eerste dingen zijn die ik hoor. Een uh, hele goede analytische intelligentie. U analyseert, u bent uh, op het economische vlak bezig en u bent een detailist. u detailleert de dingen u analyseert en omdat u dat zo intens doet u bent in de kracht van uw leven is het verstandig om ook in uw vrije tijd uh, dingen te doen die hier recht tegenover staan dus ik denk bijvoorbeeld veel aan sport uh, race, op een racefiets, dus even lekker de natuur in u moet zorgen dat u uw accu goed bijvult omdat u zo Intensief bezig bent. Het is een betrouwbare stem. Ik zou al mijn financiële zaken zo aan u willen toevertrouwen, omdat u zo eerlijk en zo uh, oprecht uh, duidelijk bent. En dat is een hele goede zaak voor iemand die op economisch vlak bezig is. Het is heel, uh, uh, heel duidelijk en voor de gewone mens heel overzichtelijk. U bent een familiemens. De familie zet u heel hoog in het vaandel. En het enige advies wat ik u geef... zorgt u ervoor dat u in uw vrije tijd de natuur erin gaat, de accu bijvult... en dan kunt u wat u nu doet nog jaren doen. En ja. dit is mijn analyse. Ja, dank u wel voor deze vriendelijke woorden. En ik kan u al verzekeren, fietsen is mijn hobby. <laughs> Wat leuk dit. Ja, ja, ja. En dat is heel goed. Ook met zo'n helmpje uh, nee. op? Nee. Nee, dat is... Uh, dat, dat, dat, nee, dat doen we niet. <laughs> nee, nee, ja, maar u bent een fietser. Ik ben wel een fietser. Ja. Net als Dries van Acht, u bent een fietser. Dat is heel goed. Mag ik u bedanken nou, dat u de stem hebt laten analyseren? Oké, okay, dank u wel. Dag meneer. Dag mevrouw. Dag. En dan, dank u wel. Met bier staan. Ja, lieve Merci. Martin, dat, dit was het. Ja, tot, spoedig. tot spoedig. Tot spoedig. Tot spoedig. Heb een fijne avond. Een Fijne avond. Ja, dag. Dag Martin. Ja, <laughs> ja kijk... Um... Was dit een onderdeel van het programma? Of, ja, uh, ja, uh, ja, ja, uh, ja, ja, uh, ja. Gebeurt dat iedere week? Ja, okay. ik, ik, ik, ik, ik heb... Ik, kijk, ik ben, ik, ben, ik, ben, ik ben zo blij dat, uh, dat, dat, dat, dat, dat u hier uh, in de studio bent gekomen ik heb toch ik heb toch een heel een al mijn beeld van u, van u gekregen zo ook, ook daarnaast want ik had ja, sowieso veel dat erg is de face, face behind the voice hè ik denk toch ja dit gaat heel somber worden maar ik ben toch wel want het, het gaat wel op gegeven moment gaat het weer omhoog hè altijd nou ja goed maar dat, dat zei ik net al we hebben natuurlijk al als samenleving in de loop van de tijd ik wil ergere crisis het hoofd weten te bieden hè? je hoeft ja. alleen maar te denken aan de tweede wereldoorlog nee. daar zijn we ook maar ja, allemaal uitgekomen moet je moet je wel moet je toch een beetje jongerder blijven met, met mensen die dan niet dat met elkaar beetje een beetje heen trekken ja dat is dan weer mijn eigen dat ja, het, het ja? ligt een de bodem in Nederland. Dat, dat ja, heel, de, als, als dat blijft. Hè, als een beetje... ja, misschien wordt het iets minder. Maar we blijven natuurlijk <laughs> ja. gewoon een beschaafd land met elkaar. Dat, uh, ik dat hoop lijkt mij, Dat lijkt mij uh, zeker. Ik ja. hoop het. We hebben het nog niet over de Kortejaans gehad. Dus u uh, heeft een mooi lemma op Wikipedia. Daar ga ik even <coughs> kijken. Daar hebben we het nog niet over gehad. Mooie woorden als... Uh, Um, uh, renteland, dikke plusjes, roze brillen, roze brillemantjes... allemaal dingen die u vaak zegt. We moeten eruit. ruis naar BNR voor dan. Hè? Voor ja, dan Luisteraars, dan... ik heb het. Ik heb de oplossing voor deze malle crisis. Helemaal zelf bedacht. Let op. Is het u wel eens opgevallen dat al die economen... ieder voor zich volstrekt een andere kant op lullen? En wist u... Dat wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat jongelui die economie studeren... meer op materieel gewin en geldblust zijn... en vele malen zelfs zuchtiger leven dan een gewoon gemiddeld mens. En wist u ook dat we in Nederland zo'n 15.000 van dat soort quasi-wetenschappelijke laderlichters hebben rondlopen? Ik zeg, afschaffen, dat zootje. De laan uit, weg ermee. Dat scheelt op jaarbasis. Even snel rekenen. Gemiddeld verdienen je oplichter zeker een half miljoen. Dat is 7,5 miljard euro's op jaarbasis. Zomaar in het handje. En al die bonussen van de laatste vijf jaar... vorderen we natuurlijk ook terug. Nu blijkt dat ze onterecht zijn uitgekeerd. En dat is nog eens... een beetje erbij, keer 5... 35 miljard uri. Bingo. We zijn uit de crisis, beste mensen. Jottem. Tot volgende week! Trala! Lekker spul zeg, antidepressiva